Middernacht, dinsdag 2 oktober, door Alt Megens met het NOS-journaal. In een kassencomplex in Blijswijk woedt een grote uitslaande brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Vanwege de vele rook geldt op de A12 in de buurt een snelheidsbeperking. Een groot afdekdoek dat in de kassen is gespannen heeft vlam gevat. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur in Blijswijk overslaat naar een pand ernaast. De vakbonden en de werkgevers zijn, het een, zijn enigszins positief, maar ook kritisch over het deelakkoord dat VVD en PVDA hebben gesloten over de begroting voor volgend jaar. De sociale partners zijn wel tevreden dat onder meer de forense tax niet doorgaat, maar over andere maatregelen zijn ze minder te spreken. Zo vinden de werkgevers de verhoging van de assurantiebelasting geen goed idee. De vakbonden noemen het deelakkoord een stuk socialer, maar ze willen eerst de details zien.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 De NS en ProRail hebben meer details bekendgemaakt over de winterdienstregeling. Zodra er komende winter enige kans is op sneeuw of de temperatuur komt onder de min 10 graden, dan passen NS en ProRail de dienstregeling aan. Daarmee willen de bedrijven voorkomen dat het winterweer chaos op het spoor veroorzaakt. Zo staat in het actieplan voor de winter. Het weer vannacht bewolkt. In een groot deel van het land lichte regen. Overdag bewolkt en buien. Dan wordt het ongeveer 18 graden. Woensdag veel regen en ook de dagen daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, um, hartelijk welkom. Goedenacht. Laten we er een theatrale nacht van maken. Ik heb heel veel uh, theater gezien de afgelopen dagen. Bijzondere voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg... tijdens het festival De Keuze. Eén van die voorstellingen was gemaakt door Australiërs. En die werkte met... Eigenlijk alleen met mensen met een verstandelijke beperking. En die voorstelling van het back-to-back -back theater... eindigde met een beeld dat ik niet meer vergeet. Eén van de jongens had het syndroom van Down. Mark. En die ging aan het eind verstoppertje spelen met de regisseur. Maar die regisseur, er was al heel veel gebeurd, had er helemaal genoeg van. En die wilde eigenlijk weg. Maar oké, okay, Mark wilde het graag. Dus ze begonnen verstoppertje te spelen. En hij kroop onder de tafel, Mark. En intussen verdween de regisseur. En daar zat Mark. Onder de tafel. Hij dacht dat hij aan het spelen was, maar hij was aan zijn lot overgelaten. Het was een heel aangrijpend beeld. Ecke homo, dacht ik nog. En op een of andere manier had dat beeld wel iets te maken met de voorstelling... die Lotte van den Berg eh, toonde op het Schouwburgplein. Ik zag hem een dag later in de open lucht, te midden van nietsvermoedende voorbijgangers. Het was alsof het theater daar verstoppertje speelde. Maar dan omgekeerd. Ik zag een acteur die fluisterde of schreeuwde... allerlei gedachten als een gek op straat... Zoals deze regels. Als je ochtends ontwaakt uit een diepe slaap. Als je nog even niet weet wie je bent of waar je bent. Als de droom waarin je net verkeerde nog net zo reëel is... als wat je nu ziet om je heen. Als je nog niets gedacht hebt. Nog niets gezegd. Je nog niets voorgenomen. Nog niets fout hebt gedaan. En ook nog niets goed. Als je er alleen nog maar bent. De nulgraad van het bestaan... Dat is de staat die we moeten zoeken. Niets weten en je daar geen zorgen over maken. Die voorstelling heet Pleinvrees, is dus gemaakt door Lotte van den Berg... en die is nu hier. Hallo, Lex. Nou, welkom. Ken je dat verlangen? Naar de nulgraad van het bestaan, niets weten en je daar geen zorgen over maken? Ja. Ja, dat verlangen ken ik. Ik heb de tekst niet zelf geschreven. Hij is door Rob de Graaf geschreven. Ik heb hem gevraagd om een tekst te schrijven. Ja. Het verlangen naar de nulgraad van het bestaan. Ja, ik heb wel eens het verlangen om in de wereld te zijn... zonder vanuit mezelf. Ja, dat klinkt meteen heel ingewikkeld. Dan denk ik, ja, als ik iets zie, dan is het... Ik kijk altijd met mijn eigen geschiedenis en mijn eigen ogen, en mijn eigen lijf. En dan zou ik soms iets willen zien, maar zonder mezelf. Volgens mij heeft dat ermee te maken. Daarmee zeg je zoveel als dat je eigen identiteit... ook een soort gevangenis is. Ja. Een val. Ja, of dat je ja, dat wat je ziet, dan weer bevestigt op jezelf. Dat je, nee. ja, ik heb het gezien of zo. Ook het, het ding dat we voortdurend foto's maken van alles. Om die dan bij ons te houden, ja. zodat we kunnen laten zien wat we gezien hebben. Alsof dat ook een bezit is geworden. Ja, dat zit soms wel eens in de weg. Bereik je dat wel eens, die staat? Heel die staat van soms... genade? <laughs> ja, genade is goed. Ja, je. je... Ja, misschien heel soms een keer als ik door de berg loop. Of uh, bijna nooit. Nee, ik zou in ieder geval niet... Ik, ik kan er niet bewust naartoe. Nee. Ik kan hem niet manipuleren. Of, uh, dus je krijgt hem soms cadeau? Soms. Ja, zoals denk ik iedereen wel is. Ja. Ja. Ik heb een keer... Dat is wel een, belang, een soort belangrijk moment geweest voor mij. Toen was ik achttien denk ik, 17, 18. We waren op een schoolreisje in Luik. Volgens mij, dat weet ik niet eens meer zeker. Maar het was in ieder geval voor mij een grote onbekende stad. En ik liep over een brug... van de ene kant van de stad naar de andere kant. Ik was alleen. En er was, op de een of andere manier gebeurde er iets... waardoor ik... Heel erg op de geluiden ging richten. Dus ik was eerst bezig met mijn eigen voetstappen, met de auto's dichtbij, de honden, de mensen. En langzaam verspreidde zich dat als dus een olieflek. Dus ik hoorde steeds meer, had ik het gevoel dat ik de geluiden van verder weg hoorde, nog verder weg. totdat tot ik uiteindelijk die hele stad hoorde, hoorde zoomen. En eigenlijk zelf zo klein was geworden. Een heel klein radertje in dat waanzinnige klokwerk. Dat was voor mij een heel belangrijk moment. Het heeft er volgens mij ook mee te maken. Was het angstaanjagend? Nee, nee, nee, het was fijn. Waarom ontstond dat op dat moment, op die brug in Luik? Weet je dat dan? weet ik niet. Nee, ik weet niet wat eraan vooraf ging... en ik weet niet waar ik naartoe ging. Nee, dat weet ik allemaal niet meer. Nee, ik denk, je, kan, je kan je soms opeens... Ja, mij kan dat helpen, luisteren. Dan ja. kan je je ontspannen... Dus dat je even stopt met kijken en alles zien en alles begrijpen, maar dat je gewoon luistert. En dat begon ik toen te doen. Ik hmm. weet echt niet waarom. Er alleen maar zijn, op een of andere manier. Ja, maar daar was ik niet naar op zoek hoor. Ik denk dat ik gewoon naar de voetstappen van mezelf luisterde of van mijn buurman. Maar als je erover vertelt, Lotte, dan, denk, dan klinkt het bijna alsof je van jezelf vervreemd raakt. Uit jezelf treedt. Ja, en dat, dat, dat zou ook angstjagend kunnen zijn, omdat dat het punt is waarop je jezelf verliest. Ja. Maar dat was helemaal niet zo. Dat is wonderbaarlijk. Ja, maar het is de vraag of het angstaanjagend is om jezelf te verliezen. Daar gaan we vanuit. Maar dat is misschien uh, een misvatting. <laughs> nee, jij zou dat fijn vinden, begrijp ik nu. Ja, maar het gaat ons allemaal overkomen. Ze kunnen er wel voortdurend bang voor zijn. Maar je bedoelt op het moment dat we sterven? Ja, toch? Daar ga ik wel vanuit. Ja. En jij bent daar ook niet bang voor? Oh, ik ben daar vast ook wel bang voor. Soms niet. En soms nee, ik ga niet heel, heel erg uh, doen. Ik, ben er, ik snap je, je kan nu wel zeggen: ik ben er niet bang voor, maar ik weet zeker hmm. dat als ik morgen hoor dat ik do dodelijk ziek ben, dat ik dan waanzinnig bang ben. Ja. Um, nu ben ik er niet bang voor. En ik probeer er soms wel aan te denken, hoe het zou zijn. Maar kijk, ja, als theatermaakster dan ook vreemd tegen mensen aan, zoals wij allemaal leven. Namelijk heel hard bezig om onszelf te zijn en om onze individualiteit of onze identiteit maar zo duidelijk mogelijk te maken. Nou ja, vind, je dat heel, vind je dat raar van mensen? Nee, maar als theatermaker ben je in eerste instantie ook gewoon een mens zoals wij allemaal leven, die heel hard probeert zichzelf te zijn. Ja. Um, ik kan het wel raar vinden zoals we leven, maar ook zoals ik zelf leef. Ja, dat, dat er zoveel bevestiging nodig is. Dat we zoveel moeten waarmaken. Dat er zoveel druk achter zit. Ja. Als ik het anders formuleer, dat moment dat, moment dat je dan eens een keer in luik hebt beleefd... en wat hier ook eigenlijk als een soort verlangen in je voorstelling, pleinvrees, wordt mm -hmm. uh, geformuleerd... gaat dat in wezen over het verlangen om je verbonden te voelen met... De wereld, met ja, andere om mensen één te zijn met, met dat wat, met, met dat grote geheel of zo. Ik ja. denk inderdaad wel het is mooi dat je het zo vraagt. Um, het heeft te maken volgens mij met, met aanwezigheid en hoe je aanwezig bent in de wereld. En. Um, je kan inderdaad op het moment dat je heel erg op jezelf gericht bent... met jezelf bezig bent, dan kan je je in wezen ook afsluiten voor die omgeving. Voor dat wat om je heen is. En er zijn momenten waarin je veel meer daarmee versmelt. Daarmee één wordt, deel bent uh, van het weiland waar je in staat. Of van de stad waarin je leeft. Uh, ja, ik zei dat net al, dat radertje in dat klokwerk of zo. Dat je een stukje bent van alles. En dat het een beweegt via het ander. Dat je elkaar daar ook voor nodig hebt. Um, daar verlang ik heel erg naar, ja. ja. En ik denk ook, en dat komt ook heel erg in pleinvrees terug, dat het, ja, het is ook een verlangen wat ik om me heen zie. En dat heeft dan weer heel erg te maken met hoe we ons als mensen tot elkaar verhouden. Dus of je. Uh, ik denk dat er een, een groot verlangen is... weer naar groep of besef van groep of familie, collectief. Dat je, dat je deel bent van, mm -hmm. van, van, van, van de samenleving, van een gemeenschap. Zie je dat echt om je heen? Ik had, ik had uh, uh, wat is het vandaag, maandag, gisteren zondagmiddag in de Rotterdamse een debat, waar Tom-Jan Meus, uh, politiek redacteur van de NRC, meedeed. Zes jaar lang in Amerika correspondent geweest. Hij beschreef die samenleving als in de greep van een soort wurggreep van wantrouwen. Het zijn twee kampen die elkaar nou ja, naar het leven tot op het bot verdeeld zijn. Wat bedoelt eh, u met de twee kampen? Uh, uh, Republikeinen en ja. Democraten. Ja. En die kunnen alleen maar functioneren vanuit wantrouwen. Die hele samenleving. En hij zei, Nederland gaat die kant op. Ja. Dat is de heersende, hè, een beetje de heersende tent. Dat of, wantrouwen of. Dat, dat, dat komt hier ook naartoe. Ja. Het wantrouwen zie ik ook om me heen, maar het is niet omdat je het wantrouwen ziet of de angst ziet dat je het niet ook wel het verlangen kan zien. Die zijn volgens mij heel erg met elkaar verbonden. Dus ja. op het moment dat er een verlangen is om weer deel te worden van een groep of van de volledige gemeenschap. En niet alleen maar van je eigen kleine uh, weet ik veel parochie, clubje, ja. politieke partijtje. Uh, om te voelen dat het allemaal bij elkaar hoort op de een of andere manier. Dan is er ook een angst. Dat, die, die hebben volgens mij met elkaar te maken. Dat is net als als je verliefd bent. Je wil heel graag bij diegene zijn, maar je durft het ook niet. Absoluut niet. Je houdt je mond, je zegt niks. Ja. En, en het wantrouwen is inderdaad... Want ik heb Pleinvrees gemaakt... Dat zeg ik ook in de tekst van dat het gemaakt is... Eigenlijk als reactie op de afbraak van het sociale stelsel. En vanuit het verlangen om je daar zowel individueel... Als als groep over uit te spreken, omdat ik ook dacht, als groep als, welke groep, ja, bedoelde? als protest, als met z'n allen de straat op jongens. <laughs> nee, ja. Ja. je durven te zeggen, en het gebeurt niet. Het gebeurt, ik ben ja, dat is dan nu alweer anderhalf jaar, twee jaar geleden. Dat zo de marsterbeschaving beschaving en dan nog andere Zee. pogingen tot protesten, en nou, je ziet dit allemaal gewoon een snelle doodsterven. Uh, dus het, het gebeurt niet. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was net. Nou oh ja, dat jij behoefte hebt om dat nee wel te laten horen in, in Pleinvrees. Als... Ja, ja, en ook die afbraak van het sociale stelsel, dat heeft volgens mij heel erg met wantrouwen te maken. Dus we hebben met elkaar volgens mij iets opgebouwd... waar we trots op moeten zijn. Dat moet misschien een beetje veranderen, bijgeschaafd. Bij de... ja. Maar het principe dat je met elkaar zorg draagt voor elkaar... ik ben daar super trots op. Ook als je andere plekken in de wereld, andere landen bezoekt. Mm. Het is ongelooflijk dat we dat hier hebben. En... En en het dat, is ook ongelooflijk dat het, dat het waar, we, waar we allemaal bij staan... dat het onder ons ogen wordt afgebroken. Ja, en het gebeurt vanuit wantrouwen. Van, er zijn dan regelingen en er wordt dan misbruik van ja, gemaakt. Bijvoorbeeld, dat is een van de argumenten. Ja, ja dat is voortdurend het argument. Ja. Nou, het kost veel geld, zeggen ze dan ook erbij. Ja, het kost ook veel geld, ja. ja. Maar of dat werkelijk het motief is, dat waag jij dus nou, te betwijfelen. Ik, beta ik, ik betaal graag belasting. Ja, ja, dat kunnen dus ik, we toch ook wat met zeggen. wel heerlijk dat je dat nou zegt. Ja, dat dat, ik, zegt bedoel, wat, ik ben wel altijd een beetje te laat. <laughs> <laughs> maar maar ja. ja, dat is toch geweldig dat we dat met elkaar ja. doen. Ja. Nou, dat ja. heb ik, ik moet je zeggen dat ik dat ook, ook heb. Ik kan dat ook volmondig beamen. Ik, be, ik betaal graag belasting. Er zijn ook heel veel mensen die, dat, die alles doen om het te, te ontduiken, maar dat snap ja, ik Ja, maar dat veel. is ook een beetje mode geworden, of ja. zo. Goed, dus jij als maakster, Lotte van den Berg, maakt kunst ook. Ook... In, ook omdat je uh, wil wil strijden voor de grote, nou ja, met als ideaal eigenlijk solidariteit. Zo, zo kan ik het ook formuleren. Ja, en ook omdat ik daar zelf naar verlang. Snap ja. je? Dus het is niet alleen maar omdat ik het beter weet, maar ja. omdat ik, ik gebruik mijn voorstellingen om vragen, verlangens, uh, ja, voor mij hele belangrijke kwesties of zo, kwesties, om die om die vorm te geven ja. en met anderen te delen. Dit is het begin, dames en heren, van dit gesprek met Lotte van den Berg. regisseuse en een hele bijzondere in Nederland. Um, als u nu toch per se moet gaan slapen, wat ik niet kan voorstellen... Um, nou, morgen vindt u het hele gesprek in ieder geval op de website van radio1.nl. Reacties kunt u kwijt op onze Facebookpagina, dat begrijpt u. Al daar ook informatie over de gasten die de komende weken, de komende dagen verwacht worden. En u kunt het programma ook podcasten via onze eigen website, kazaluna.ncv.nl. Um, die voorstelling Pleinvrees he, speel je... Ja, je bent net terug uit New York, volgens mij. Zo ja, misschien ook. dan voor de mensen die dan misschien toch gaan slapen... goed om te zeggen dat we het deze week in Amsterdam spelen. Deze week in Amsterdam, precies. Maar dat <laughs> komt allemaal nog. Oh, de, bot bot allemaal dat is de reclame die, je ook, <laughs> <laughs> die wij ook gewoon uitzenden. Um, in New York, ja. New York. Vorige eh, dan komen week. Ze, maar, uh, uh, even kijken wat we ook... Nou ja. je, speelt, je speelt hem overal in de wereld. Het is misschien wel goed om even een fragmentje te laten horen... Ja, een klein fragmentje. Zij... Zij zaten met z'n allen op een schip. En voeren weg. En ik zwaaide ze uit. Op de kade. Zij, daar, hier, ik. Ik hoorde er niet bij. Ik bleef achter. Zij in gesprek. Met elkaar. En ik? Ik stil. Alleen. Huh? Zij, zij die lachte. En ik, ik die alles wist. En dus wel inzag dat er niet heel veel te lachen viel. Zij in verwarring. Maar dat wisten ze zelf niet. En ik, ik met een heel scherp overlicht. <laughs> ja, Marien Jongewaard, de acteur die Pleinvrees speelt. In Nederland althans, in Amerika had je een andere acteur. Ja. Um, Tekst voor Op de Graaf, Gidus van Lotte van den Berg door Omsk. Um, en, en ja, wij, mensen die het niet gezien hebben, die moeten toch het beeld ook zien. Uh, dit is een voorstelling, u hoorde het een beetje door de klank van de akoestiek als het ware. Dit speelt zich af op straat, op een plein. En uh, Marien heeft een uh, microfoon, draagt die. En het wordt dus geregistreerd wat hij zegt eigenlijk is hij eens eentje op dat plein, te midden van de omstanders. En als je die voorstelling wilt volgen, dan moet je op het afgesproken tijdstip een nummer bellen. Het nummer van de theatergroep Omsk. En dan word je doorgeschakeld naar een conference call. En dan hoor je hem. Dus je kan op 100 meter afstand kan je gaan staan en hem misschien in de verte zien ageren en bewegen en praten tegen de, tegen de voorbijgangers. Maar je, kan hem, je hoort hem via je mobiele telefoontje. Ja. Dus ja. zo beleef je deze voorstelling. Ja, zo begint het, ja. Ja. En dat, dat stelt je in staat als regisseur om, om die man die aan het woord is... Als een soort, aan de ene kant is het een soort profeet, aan de andere kant een soort dorpsgek... van alles is hij eigenlijk tegelijk... om hem te laten opgaan in de realiteit van de stad. En dat is je eerste doel geweest, denk ik. Ja, dat was belangrijk. Ik dacht, we moeten, er moet gesproken worden. We moeten ons uitspreken, ik moet mij uitspreken. Ja. Wat je vindt van de, van de samenleving. Ja, ja. Een poging doen. En misschien kan je niet zeggen. Kan je, lukt het je niet om het te zeggen. En, maar dat is geen reden om thuis te blijven. We moeten het gewoon maar gaan ja, proberen. Moet je mond open doen. Ja. ja. En, um, en toen vroeg ik me natuurlijk af, ja, wat is het dan om te spreken in het openbaar? En hoe doe je dat? En er zijn heel veel verschillende manieren van om ja. dat te doen. Je dus zei het net al, Marien heeft eigenlijk verschillende gedaanten. Hij begint als een man die gewoon stil tegen de muur staat en in zichzelf praat. zoals we allemaal ja. misschien wel eens doen. En hij gaat eigenlijk steeds harder praten. Waardoor hij ook steeds meer eigenlijk zichtbaar wordt voor anderen zullen steeds meer mensen zijn die denken van, wat is er met hem aan de hand? Ja. <laughs> Zeker te weinig zuurstof, zei pas iemand. Dat <laughs> vond ik wel een goeie. En, um, en, en ik, ja, ik wil dan dat de toeschouwer daarnaar kan kijken... zonder dat beeld um, stuk te maken. Als je ergens een tribune neerzet, ja, dan is het meteen heel duidelijk dat het theater is. Um, en ja, dan doe je dat. Dus meestal maak je er een film van. En dan kijk je daarnaar. Want dan zijn de toeschouwers onzichtbaar. Die zitten namelijk in de bioscoop of thuis. Um, maar ik vind theater heel mooi. Omdat je dan live met elkaar op dezelfde plek bent. Dus ik heb het op deze manier gedaan. Marien is een man op het plein. En die praat in zichzelf. En die praat hard. En die praat tegen Passant. En die praat tegen iedereen. En je kan daar als, als publiek. Ja, iedereen is in wezen publiek, wordt, wordt op een gegeven moment publiek op het plein. Maar als geïnformeerde toeschouwer, met je telefoon ja, naar luisteren. En zoals jij ook zegt, van, van op een afstand naar kijken. Dus je bent ook veilig als toeschouwer. Kan. Ja. kan. kan. In het begin kan je jezelf ook verbergen, net zoals ja. hij dat doet. Ja. Zoals we allemaal soms doen. Dat, daar speelt het natuurlijk mee, met die grens tussen doe je mee of doe je niet mee? Ja. Onder andere, maak ik contact of maak ik niet contact? Blijf ik buitenstaande? Of ja. doe ik zelf ook mijn mond open? Met dat soort. Ja, daar speelt het mee, ja. En in het begin is die. Is, is Marine, de, de man, is, ja, is in zichzelf, in zijn eigen wereld, introvert, praat tegen zichzelf en zacht. Uh, en de toeschouwer is ook. Ja, die staan allemaal nog een beetje verdeeld over ja. het plein. Je weet ook nog niet wie de andere toeschouwers zijn. Dus in het begin is iedereen, iedereen eigenlijk een beetje op zichzelf aangewezen. Ja. Onzeker ook. Je ziet het om je heen kijken. Doe jij Waar mee? Hoe zit het? Ja. Geweldig vond ik dat. Een van de dingen die gebeuren is dat, dat je gaat zo kijken naar de omgeving omdat hij dat ook doet. Hij heeft het tegen de mensen... maar ook tegen de muren en de, en, de, en de namen. Je leest de doelen. Dat is ook heel geestig. Hij stond in dit geval voor de doelen. Ja. En, en, en verwijst er even naar dat de stad tot hem praat. De wereld woord, praat uh, tegen hem. Ja, mij. precies. Maar het, het woord de doelen is natuurlijk ook... ongelooflijk mooi op zo'n moment. Maar, en ja. zo ga je dus op dat moment kijken. En dan wordt eigenlijk die wereld waar je... als vanzelfsprekend doorheen gaat... die je voor uh, granted neemt... Het wordt een soort decor, merkte ik. Ja, het wordt een decor of het wordt een film. Of je... Ja, uh, ja je, dat, dat gebeurt denk ik op het moment... Um, het gebeurt ook als je ergens een foto van maakt. Dat je het scherper gaat kijken. Naar dat stukje ja. wat, er, wat, wat je eruit hebt gesneden in wezen. Ja. Um, en uh, het gebeurt ook als je tegen iemand zegt... Kijk, kijk daar, wat mooi. Ja. Snap je, dus het is, het is eigenlijk een manier van iets aanwijzen. En doordat ik zeg, ja die ene man op dat plein zet en hem laat reageren op alles, is alles er deel van. Dus ja. er is eigenlijk geen einde aan de voorstelling. Nee. nee, dat klopt. Je zit er ook als het ware een gigantische lijst omheen. Ja. En het scherpt dus meteen je zintuigen. En ik denk dat dat een van de sterkste kanten van jouw werk is als maakster: dat jij zintuigen scherpt. Ogen, oren, ja. misschien alles wel. Dank je wel. Dat is inderdaad wat ik probeer. <laughs> ja. Goed, dan zijn we nu. Dan zijn we eruit. <laughs> Klaar. Zijn we eruit. Muziek! <laughs> ja, ik... Nou ja, ja. Nou ja, als, we gaan doorpraten. En ik, ik weet dat je gaat blijven tot twee uur, dus we hebben de tijd. We, ja. kunnen, we kunnen dus nu gerust even wat muziek laten. laten horen over... Nou ja, ogen hebben we het al gehad, maar oren... Dat is, dat is in dit geval... Uh, het, het zintuig dat bespeeld wordt. Ik, je wil het graag even toelichten van tevoren. Ja... Ja, je vroeg mij om muziek mee te nemen. En toen had ik allemaal wel leuke liedjes. En toen dacht ik, nee, dat ga ik toch niet doen. Uh, en ik heb nu meegenomen... Het komt radicaal, radicaals, ik voel het al aankomen. <laughs> uh, het heette Tauberbach. Dove Bach. En ik heb het ooit van iemand gekregen, een cd'tje. Ik heb vandaag weer op internet geprobeerd... om nog wat meer informatie erover in te winnen... maar heb ik niet gevonden. Het zijn, um, of Het is een sopraan die Bach zingt... Samen met een koor van dove kinderen, ja, en ja, je, je kan ja. er op heel veel verschillende manieren ja. naar luisteren. Dat doen mensen ook. <laughs> Hallo. Het is de muziek die meegenomen is door Lotte van den Berg. <laughs> um, ik, ja, ik, ik snap wat je zegt. Dat er, door, dat er heel verschillend op gereageerd kan worden. Ik moet je eerlijk bekennen, Lotte. Dat het mij zeer uh, echt heel erg ontroert. Ik weet niet precies waarom. Hmm. Um, doet het dat met jou ook? Ja. En waarom is dat? <laughs> nou, ik denk dat... Ja, dat je zo um, op de een of andere manier meegenomen wordt... in de, in de poging, in het, in, het, in het proberen. En wat ik ook heel prachtig vind, is dat er de overgave... waarmee dat gebeurt. Ja. Dus er is niet een besef van fout doen. Of van beperking. Terwijl er... Nee. Terwijl... Ja. en, en ik, ik moet... Ik heb net een, of net alweer een jaar, een dochtertje. Dus ik moet nu bijvoorbeeld steeds aan haar denken. Maar ik ja. ken de muziek al best wel heel lang. <laughs> um, maar dus die hele zuivere lijn van die sopraan. En dan. Dus het, het gaat zo over de perfectie en de imperfectie. Maar ik word voortdurend naar die stemmen van die kinderen toegetrokken. Oh. Het, is, het, is, het is ook, ja, wat is een stem? Of wat. Het is ook de binnenwereld of zo, Een alsof, ademziel, je die, ja. alsof je die echt, uh, als je daar helemaal in mag kijken, mee mag voelen. Nou, het is ook ontroerend of aangrijpend of onthutsend omdat schoonheid en lelijkheid naast elkaar staan en ja. in, uh, over, in elkaar overlopen ja. en werelden van uh, de dood, uh, niet horenden en wel horenden ook even uh, elkaar raken. raken. Ja, en elkaar ook nodig heen. hebben. Ja. Het is dus ja. ook niet alsof... zo nodig hebben? waarom zeg Nou, het is, niet, het, is, het is niet van, die vrouw doet het prachtig en die kinderen doen ook nog iets. Het, het, het wordt samen mooi. Het wordt ja. samen iets. Um, dat bedoel ik met nodig hebben. Okay. Als zij dat in haar eentje had gezongen, dan was het lang niet zo mooi ja. geweest. Ja, het, is, het is by far een van de meest bijzondere stukken muziek... die ooit iemand in Casaluna <laughs> heeft meegenomen, wat mij betreft. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goed, laat ik um, haar nou eindelijk maar eens een keer um, netjes introduceren. Want is <laughs> dus het na een half uur? Ah, lekker bezig, Bolmeijer. Haar vader was theatermaker en een beroemde beroemde poppenspeler, Jozef van den Berg. Dus ze groeide ermee op met dat theater. En ze trad na een omweg in zijn voetsporen, met succes. Lotte van den Berg kreeg als jonge regisseur al de Erik vos prijs, de Charlotte keulen prijs. Stond dus onlangs in New York. Verbleef bleef vorig jaar vier maanden in uh, Kinshasa, Congo. En heeft een volstrekt eigen, unieke stijl in de wereld van het theater. V bijna altijd zonder taal. En daarin is de voorstelling waar wij nu over spreken, of de aanleiding... Waarom we je hebben uitgenodigd. De Pleinvrees is alweer een uitzondering. Je hebt bijvoorbeeld in de, in de gevangenis van Antwerpen gewerkt. En op nog veel meer bijzondere plekken. En je toekomst staat op het spel vanwege de bezuinigingen. Je bent geboren in 1975 in Groningen. Dus 37 jaar oud. Nou, dat was je, dat ben je. Ik word 37. Oh, sorry. Maar dat ja. maakt niet uit. Zullen we eerst nog maar weer eens een fragment doen? Um, uit die voorstelling Pleinvrees, met Jonge Jongewaard. Want hij, je zei het al, hij, hij, hij begint heel klein, binnenin. Woorden die, die amper eigenlijk geformuleerd worden, zijn gedachten. En het wordt steeds sterker, hij gaat steeds meer naar buiten treden. Iemand, iemand moet het zeggen. Iemand moet zijn stem verheffen. En ik, ik ben het. En ik heb het tegen jullie. Het begint. Het begint bij jou... En bij jou. En bij jou. Het begint bij een ieder van ons. In de schermen van onze eerste gedachten. De richting die we vandaar inslaan. Die bepaalt het punt waar we uiteindelijk zullen uitkomen. En wat zien we dan? Zien we dan alleen het smalle pad dat we voor onszelf hebben gemaakt? Of, of trekken we samen op? Kijk. Alsjeblieft kijk, kijk om je heen. En wat zie je dan? Mensen. Ja, je ziet mensen om je heen. Mensen net als jij. Mensen, mensen die lekker hun eigen gang gaan. Ja, zorgloosheid, kunnen we dat noemen. Maar is, is onverschilligheid niet een beter woord? Kijk. Dat het, uh, uh, uh, wat ik bijzonder vind en ik, ik ben uh, Lotte van den Berg misschien. Oh nee, laat ik het vragen. Heb jij dat ook? Die fascinatie voor mensen die op straat raaskallen. Ja, ja. Daarom heb ik deze voorstelling waarschijnlijk ook gemaakt. Maar, <laughs> ik wist het. Wat, wat is dat? Wat ik kan. Wat, wat is die fascinatie? Nou, het is dat mensen dat echt aan het doen zijn. Dus ze zijn over een. Paar grenzen heen gestapt ze ja. zijn het gewoon gaan doen dus er, er moet echt iets uit of zo het is ja. echt ook een ontploffing van binnenuit ja. nou, het moet naar buiten dus het gebeurt um, en en dat is er ook een beetje zonder nadenken vaak ja en nou, dwangmatig uh, vaak dwangmatig zijn het ook, denk ik vaak rokeloos. mensen die psychotisch zijn ja. mag je aannemen maar waarom het zo nou, toch ook weer ontroerend wordt is omdat er heel veel mensen doorlopen en niet luisteren volgens mij. Dus er is en een enorme noodzaak... bij iemand hmm. en, bij, en de mensen daarnaast... die doen gewoon echt alsof ze het niet horen. Ja. Dus die twee totaal verschillende werelden... Die, die schreeuw om contact en die ja. totale ontkenning daarvan. Ja. ja, ja. ik moet... Er is bijvoorbeeld die vrouw die, die altijd op het Leidseplein... Ja. een beetje de Bijbel stond te verkondigen. Er is een hele leuke man... die zit nu ook in Amsterdam... Um, nou ja, ergens in een parkje. En dan zaterdagavond of zo, dan zegt hij, zegt hij tegen iedereen... Goedenavond. Goedenavond. Maar steeds weer tegen iedereen die langskomt. Ja. Ja. Het is ongelooflijk. Het is ook een tomeloze energie of zo. En die vrouw op Leidseplein? Ja, die vertelt de Bijbel. Maar die is er volgens mij niet meer. Okay. Dus dat is, Toen ik studeerde, uh, was zij daar vaak. Ben je wel eens blijven staan luisteren? Nee, bij haar denk ik dat ik dat ook niet durfde. Waar was je maar die man heb ik wel. Ja, waar was je met. dan bang voor? Um, ja, dat je toch. Dat is denk ik dat je moet blijven luisteren, <lacht> dat je niet meer kan stoppen. Dat iemand je gewoon in, in zijn greep neemt. Um, dat is, ik heb toevallig uh, eerder dit jaar, of niet toevallig eigenlijk, een voorstelling gemaakt met een, samen met een aantal dakloze mannen in Utrecht. En um, dat was in wezen ook een beetje een vooronderzoek voor pleinvrees. Ja. En voor de rol die Marine speelt. En ik denk dat dat daar ook zo is dat je, je kiest om door te lopen. Want als je stopt en echt je verdiept in iemand... Ja, dan, ja, dan, dan moet je geld gaan geven of dan moet je eten kopen... of dan moet je uiteindelijk iemand ja. zeggen van ja, ik heb nog wel een bed... Ja, je, je moet je verbinden. Op het moment dat je stopt en gaat luisteren, verbind je. Ja, dan wordt het nog veel moeilijker om, die, om, om uiteindelijk te zeggen... nee, je mag niet in mijn logeerkamer slapen. Ja. Snap je? Want dat, dat... Maar dat zeg jij met je grote verlangen naar je te verbinden. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar wat bedoel je? Dat je het uiteindelijk toch niet doet. Ja, dat je het toch niet doet. Nou ja, ik doe het natuurlijk vaak wel... Um... Een beetje, ja, ja, ja, een beetje. Ja, wat je kan. Wat je kan, ja, of wat je aan kan. Het gaat niet over um, dat het dat het slecht is om door te lopen of ja. dat het goed is om geld te geven, of. Um, maar het gaat wel over dat je soms bij jezelf een onvermogen voelt om dat te doen. Ja. Um, en, uh... en als je dan theater maakt, bijvoorbeeld met zo'n groep daklozen, vind je dan een vorm van verbinding die daaraan voorbij gaat? Ja, ja en, en wat, dan ben maak, je... wat maak je dan eigenlijk mee? Wat ontdek je? Of wat, wat, wat hoor je? Wat zie je? Als je met die in contact gaat, dus wel, maar dan is het werk, en, dan maar moet je dus wel blijven staan en dan, en dan ga je. Doe je het, ja. Ja, ik, dan, dan, ik, voel, ik heb dan ook het gevoel dat mijn werk een soort alibi is... Ja. om dat soort ontmoetingen ja. aan te gaan. Dat ja. is ook waarom ik mijn werk geweldig legitimering, vind. legitimering, dat je eigenlijk mag stil blijven staan. En ja, we zijn gewoon... We waren in Utrecht aan het werk en er zijn... De meeste mensen zitten eigenlijk in, in rokerige koffieruimtes. Toch een beetje weggepropt. Ja. Dus daar zijn we naartoe gegaan en dan ga je van de ene rokerige ruimte naar de andere. Dat zijn op zich ook al hele ontroerende plekken, want daar staan dan toch weer oude dames van de kerk spaghetti uit te delen en zo. En uh, ja, dat was, was mooi. En dan, en dan ontmoet je een aantal mensen die op een gegeven moment zeggen maar, ja, wij willen meedoen. En dat is bijzonder, want er zijn natuurlijk heel veel jongens, mannen die daar helemaal niet aan mee willen doen. Maar als dan iemand zegt, oké, okay, ik begrijp wat je vraagt... Dan dat probeer ik dan heel goed uit te leggen. En ik wil daaraan meedoen. Ja, dan begin je met elkaar, maak je iets. Mm. En dat is, dat is geweldig. En dan, daar heb je zelf heel veel aan. En daar hebben zij heel veel aan. Dat voel je. En, dat, en waar je iets aan hebt, is in eerste instantie aan dat contact. Dat je met elkaar koffie drinkt en thee drinkt en eet. Dat, en... dat betekent ook iets voor jou. Je hebt daar ook iets aan. Absoluut. En ja, wat dan? Ja, ik moet even terughalen. We ja. hadden dat gesprek en dat ging eigenlijk heel erg over... Van waarom ben ik als mens geïnteresseerd in de ellende van iemand anders? En, en kan ik dan kunst gebruiken om dat te legitimeren? Mag ik, mag ik een voorstelling maken over jouw verdriet? Wat is het om dat te doen? Wat betekent het voor mij om te kijken naar jou... terwijl je pijn hebt of het moeilijk hebt? Of, um, waarom fascineert mij dat? Maar raakte je daarover dit soort vragen met hen in gesprek? Ja. Echt waar? Ja. Je, vroeg, je, je legde ze deze vragen voor? Nou, nee, dat gebeurde. Ik heb het natuurlijk in eerste instantie met, over hun gehad. Of zo, maar op een gegeven moment, als je dan met elkaar zo lang in gesprek bent... Of zo, dan zij vragen dat natuurlijk. Van, waarom ben je dit aan het doen? Waarom wil je dit doen? En dan... Ja, ergens... Ja, het was heel mooi om het er met hun over te hebben. Uh, en, en daar was Biran... Een, uh, Man uit Ethiopië die daar ongelooflijk scherp en prachtig op kon reageren. Ja, zei en, hij dan. Um, weet je dat nog? Ja, dan moet ik even. Nee, hij, hij, hij luisterde ernaar en hij begreep, hij begreep ook wel dat dat soms een soort van schaamte is bijna. Hè? Dat je denkt: van, mag ik dit wel doen? Mag ik nieuwsgierig zijn naar jou? Kan ik, kan mm. ik aankloppen en zeggen: alsjeblieft, vertel me jouw verhaal? Wat is het om dat te doen? En. Uh... Hij, hij begreep wel, wel die schaamte of die, die, die, die, die, die, die wijveling. Maar tegelijkertijd gaf hij ook heel duidelijk terug wat het hem gaf. En waarom het voor hem belangrijk was. En dan ben je gewoon een beetje twee mensen die het allebei niet zo goed weten. En met elkaar het ja. daarover hebben. Dat is mooi. Maar dan ben je natuurlijk, op zo'n moment ben je heel erg bewust denk ik, van het feit dat je een, een grens overgaat. Jij ook, denk ik. Ja. Absoluut. En dat is opwindend. Uh, ja, dat is opwindend, ja. En uitdagend. En... Ja, opwindend is misschien wel een goed woord. Ja. Daar maak je dan weer theater van. Um, nou, we hebben nog vijf minuten voordat het hoorspel begint. We hebben weer een, een nieuwe reeks die zometeen begint. Ik zeg het maar vast. Um, Millennium Trilogie wordt herhaald. Dat is gebaseerd op een... Misdaadserie van Steve Larsen. Wat is het in dit geval? Mannen die vrouwen haten of andersom? Even kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Mannen, mannen die vrouwen haten, precies. Aflevering 1. Journalist onderzoekt de verdwijning van een vrouw uit een rijke ondernemersfamilie. Productie van de NTR. Begint dus zometeen, over een minuut of vijf. Um, Kinshasa wilde ik nog heel graag aan de orde stellen. Uh, maar ook je vader, die een bijzondere rol speelt. Mm -hmm. In, jouw, nou ja, in je leven, dat doet de fase altijd... maar die heeft een bijzondere keuze gemaakt. Die heeft zich uit het leven als, als theatermaker teruggetrokken... en is een soort monnik geworden. Nou, ja. Dat is een verhaal. Um, maar laten we dan, om een om, om, om, om, om pleinvrees tot een goed einde te brengen... het laatste en derde laatste fragment... in ieder geval nog even laten horen dat we hebben klaarstaan. Wij! Uh. Vandaag! Dat is wat ik zeg! We moeten kijken. We moeten naar elkaar luisteren. We moeten met elkaar het gesprek voeren. Met ons begint het. Wij moeten alle durven te zijn. Wij zijn, we zijn rust van de nacht. En we zijn de daad, drang van de dag. We zijn, we zijn de eindeloze grijze zee. Maar. We kunnen ook het kleurige koraal zijn dat zweeft in het water van die zee. We zijn de wond. Maar we kunnen ook de genezing zijn. Bij ons moet het beginnen. Bij ons komt het vandaan. De wereld is moeilijk. En toch moet er gewerkt worden. Niet ik, maar wij. Niet, niet alleen dit plein, maar de hele stad... En niet alleen die staat, maar ook al dat land eromheen. En niet één land, maar de hele wereld. En, en niet alleen nu, maar ook straks. Ja, het is een onnavolgbare Marine werd Volgens mij was de NRC zeer enthousiast over deze performance van Marine. Dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Wat ik zo mooi vind, Lotte van den Berg, is dat het hier iets gebeurt wat je niet meer in een hokje kunt stoppen. Is dit nou inderdaad de raaskallende gek? Of de doortrapte acteur, of de profeet, of de dominee? Ja, of alles tegelijk. Of alles tegelijk. Ja, ik denk alles tegelijk. En dat is lastig, want als de dominee ook een raaskallende gek is... dan klopt het niet meer. Nee, ja. Nee, maar dat, is, dat, is, dat vind ik dat is juist zo ijzersterk. Maar dat is misschien wel de wereld waar we nu in leven. Dat je, dat, je, dat, dat je Het is niet zo overzichtelijk dat de dominee de goede is... en ja. de gek de slechte. Of de... Ja. Ja. Dus juist als het, als het door elkaar heen gaat lopen... dan zeg jij, daar moet je is goed naar kijken, want daar ligt misschien wel iets van de waarheid... Of, of, of wat echt het geval is. Ja, het is dat hadden we het net over het ja. verlangen en de angst of zo. Het is natuurlijk ook de waanzin, uh, uh, de gekte en de genialiteit... liggen ook heel dicht bij elkaar. Die hebben elkaar ook nodig. Dus die extreme, ja, die, die, die zijn altijd dicht bij elkaar. Ja. ja. Ik vind het subliem. Ze geven in ieder geval op dit moment... Uh, waar in Amsterdam en wanneer in Amsterdam? Op pleinen. <laughs> op want je pleinen. moet je bij zo'n tirade... want dat is het. Moet je dus, in dit geval... Het, het, het, oh nou, wat ik het werk gezien heb... het Schouwburgplein in Rotterdam. Het hartje van Rotterdam. De koopgoot is vlakbij. De, de bioscopen. Er zitten uh, um, mensen die op straat... de, de, de, de streetdancers zijn er. Een hele ja. groep was er bezig. Ja, ja. Uh, winkelend publiek. Mensen die ja. haasten. En daar staat deze acteur. Man. Dit... Ja, te die voor heel veel mensen geen acteur is, maar gewoon iemand die op straat spreekt. Ja, Vrijdag 5 uur Nieuwmarkt. Zaterdag 5 uur De Dam. Zondag 5 uur Mercatorplein, Amsterdam. Ja. Kijk, gaan we misschien straks nog wel herhalen. Ik zei het al, Millennium zometeen. Uh, Lotte van den Berg blijft tot twee uur. Uh, en dan zullen wij ongetwijfeld ook te te komen te spreken over haar vader. De poppenspeler Jozef van den Berg... Prachtige poppenspeler, schitterende voorstelling gemaakt... en op een goede dag, jij was vijftien, hè? Ja, ik was vijftien. Zei die, ik hou er mee op, ik trek mij terug uit de wereld. En hij werd in eerste instantie een soort kluizenaar, monnik... die zich voorkomen afscheiden van de wereld. Daar, kom, daar komen wij vast over te spreken. Lotte, misschien ook al over je ervaring in Congo, uh, in Shassa. Graag. Dat ze, dat ze, lijkt me ook, vier maanden daar zitten. Theater maken, een andere wereld ontdekken. Dat is nog groot onderwerp voor straks. Na nou, ene... Ik nodig luisteraars uit om te blijven luisteren. Maar misschien heeft u zelf ook wel een vader... die ergens in zijn leven, of een moeder... een radicale keuze heeft gemaakt. Waardoor je ook je eigen leven ingrijpend uh, verandert. Heeft u daar een verhaal over? Bel dan met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121. Of schrijf een e-mail naar kazeluna had je het zien aankomen? Van mijn vader? Ja, ja het was ook niet plotseling. Nee. Hij was erg in de war. Hij was in de war? Ja. ja. En hoe lang heeft dat proces gedu geduurd? Denk wel twee jaar. Ja. Heb ik nu tijd om daarover te vertellen? Of zal ik dat straks doen? Nou, ja, nee. Ik, straks. Doe ik dat straks? <laughs> ja. Ik vertel er graag over, maar ja. niet snel. Nee, oké. Okay. Nou, u weet wat u te wachten staat. Uh, dan weet ik ook even niet wat ik moet zeggen. We komen zo terug. Ik. ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, Tel jij. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 1. Alle mensen hebben geheimen. Het is alleen zaak uit te zoeken welke dat zijn.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 Van Het is koud, ik ben moe en ik moet plassen. Er is hier een café vlakbij. Ja, neem jij maar item zeker wel even over. Het is goed met je. Ja, ik kom het proberen. Hé, daar heb je hem. Goed, daar gaan we dan. Aftonbladet, Expressen, TT, TV4. Waar bent u van? Doggins Industrie, 6 uur journaal. Hoe is het vonnis bij u gevallen? Industrie, Industrie. sowieso.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 Vier blonde, goed getrainde jonge mannen in korte broek en met ontbloot bovenlijf. Ze spelen badminton. Alleen, het is geen spel. Oh. Het is een krachtmeting. Een training. Hè? Twee dagen later wordt in de stad Katrien de Svenska Handelsbanken overvallen. De journaals besteden er ruim aandacht aan. Het is de zoveelste kraak in korte tijd. Steeds door dezelfde daders. Een groep van vier mannen.